We gaan Jongens, zullen we gewoon doorgaan? Jongens, zo weer eerst nog even, Jan. Even als van ouds, even, even, even terug in de tijd, even rock rollen. Dat moet nog kunnen. Even rock'n'rollen. We gaan het nog één keer doen. Het is onze nieuwe plaat en hij hoort uiteindelijk bij ons 25-jarig jubileum. Het, het is eigenlijk meer meer als een grap bedoeld. We zijn gewoon met z'n allen weer in de studio ingegaan. Gezellig zoals we vroeger begonnen zijn, lekker rock'n'roll met z'n allen. En dit gaan we opnemen voor televisie ook. Dit gaat uitgezonden worden, dus we moeten de ik echt helemaal heftig tegenaan, jongens. Kan dat? Oké, okay. it happened 25 years ago. Here in Rotterdam. Here we go! you want me home, You'll do right